Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de... de vrouw kondigde de vrijlating van de tien aan op 26 februari. Toen werd ook bekendgemaakt dat de guerilla-beweging stopt met ontvoeringen om los geld te krijgen. President Juan Manuel Santos had als een van de voorwaarden voor vredesbesprekingen gezegd... ...dat de ontvoeringen moeten stoppen. Een schietpartij op een christelijke universiteit in Oakland in Californië zijn zeven doden gevallen. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het is volgens ooggetuigen een man met een Aziatisch uiterlijk. Een van de studierichtingen op de universiteit is Aziatische geneeskunde. De man opende het vuur in een lokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. Bij een autobedrijf in Maarn woedt een grote brand. Het voorzorg en een paar huizen ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. Volgens de brandweer zat er asbest in het dak van het autobedrijf. En omdat de rook naar het centrum van Maan drijft, krijgen de mensen daar het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand bij het autobedrijf is ontstaan, is nog onduidelijk.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 break.